Vergroot je wereld. Kijk op werken bij de Marine.nl. Het Nederlands Filmfestival 10 dagen non-stop. Van 27 september tot en met 6 oktober in Utrecht. Met de nieuwste films, documentaires, feesten, talkshows, premières en de uitreiking van de Gouden Kalveren. Het Nederlands Filmfestival. Kijk voor meer informatie op filmfestival.nl Studeren bij de marine is een diploma halen en de wereld zien. Kom naar de infodag van het Koninklijke Instituut voor de Marine op dinsdag 17 of 24 oktober. Kijk op werkenbijdemarine.nl Deze week, 90s Request. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En nu ben ik echt heel blij, want ik had het daar straks over die Flippo's en die Tweety. Dat is wel goed gekomen. Maar het liefst heb ik eigenlijk ook nog die misdruk uit 1996. Want deze brengt natuurlijk op de beurs veel minder geld op. Hè? Dat snap je wel. Dus SMS even naar 4K3 en dan kunnen we en Geert denk ik wel even voor me regelen. Oh ja, nu dan extra weekend. NBS. Oh. Extra weekend in a word of two. What want to you, I wanna do. No, not your body, your mind, your food. You sexy motherfucker. We're all alone in the villa the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the most. is When it comes to life, to be this man's wife. You got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's already the meaning of this thing called love. I you up on this, it's something you can get up with a hug and a kiss. Come in, baby.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 About sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby, yeah. You sexy mother. Ah! Come here, baby. You sexy mother. Ah! Horn, stand up, please. You sexy motherfucker come here baby mm. you sexy motherfucker tell me in the house It's time. shaking it ass shaking it ass shaking it ass sexy motherfucker shaking it ass shaking it ass you sexy motherfucker ah! <laughs> Hallo, ik ben Prins en ik ben Funky. Yes. <laughs> Wil je ook wat melk in je koffie? Mooie openings in, uh, in de discotheek. Hè? Wat een platen maakte die gasten, zo uh, midden jaren. Oh man. je sexy motherfucker. Oh ja, sorry. Ja, dat, dat was die MTV edit. Ja, elke keer, maar het raar is, die plaats afgelopen. Maar als je nog steeds zegt sexy motherfucker, dan komt hij nog steeds. You ja. sexy motherfucker. Ja, ja? Ja. Blijf maar door. MTV versie is dat hè? Dat was natuurlijk het, het MTV had je toen met, met uh, nou ja Ray Cooks. Ja, die heb ik, uh, ik heb zijn mailadres. Eh, ja, ja. ik ga proberen Ray Cook's te charteren voor uh, volgende week. Ik heb Simone eentje al, uh, heb ik al geregeld. Wauw. Dus, uh, nee. MTV is back on the bus. Hit the bomb. Maar dat wel de MTV van vroeger hè? Nee, nou, in, in die MTV tijd dat je dan uh, nou ja, sexy mother op tv de hele ja, tijd. was zo. Uh, dan de echt, pauze. Het was zo gaaf. Het was naar nou de tijd dat je, uh, dan kwam je uit school. Dan ging je naar de televisie, dan zet je dan op MTV dan pak je een fles, uh, anderhalf liter fles cola, die zet je open, ging je sigaretten roken tot je ouders thuis kwamen <lacht> en dan deed je net alsof je de hele dag gestudeerd had. Hè? Ja. En die lucht, hoe verklaarde je die? Die lucht! Ja, mijn buurjongen was hier. Ah, ja, ja. Maar ja, ja. een 40 peuken, weet je wel? Ja, mijn buurjongen was hier. Goeie smoes. Ja, en, en, en, en je ouders zijn nog steeds verbaasd dat je buurjongen niet eerder het loodje heeft gelegd. <lacht> nee, nee. Ja, ik had ze zoveel over Buurjongen overleeft iedereen, hè? 10 over 9, het is extra weekend, uur drie. De laatste. In de Night's Request Break, wat mij betreft, mag het nog echt 6 uur doorgaan. Ik ja, zei zo blij te zijn. We hebben het nou ons zin, hè? Oh, niet zo'n klein beetje ook, hè? En we hebben zoals dames. Ja, oh, uh, de dames hebben nog geen geluid gemaakt vanavond. Ik we hebben het ook de nog even, even laten horen. Joeh, joeh. Nou, ja, overtuigend. Dat we 10 Sharp, hè? Joeh, <laughs> you're, you're always on my <laughs> mind. Godsamme. Ja, de mannen van Crazy Piano zijn er ook nog steeds. Hey! hey! Yo! Yo! Yo! Joel, William en Stevie. Ja, zeg is eigenlijk het goede, ja, ja, ja. ja. Um, uh, jullie gaan zo meteen weer verder met uh, het, uh, het, het spelen van nou, die onnavolgbare piano <lacht> Zo, Zoals jullie dat uh, avond en avond plegen te doen in jullie etablissement in Scheveningen. Maar voor het zover is, um, hebben we een kleine verrassing voor jullie. Ja! Je ziet de angst. <lacht> <Dat> is, <lacht> dat, het, <lacht> ik zie ook schuim ontstaan. Ja, ja, ja, ja, dat, is, dat is wodka van gisteravond. Ah, oh, oké. Okay. Uh, nou. Ik oh, I yeah? pass on this one. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, no. it. Okay. You're so not going to pass on. Um, ze zijn beroemd en geliefd. Ja, maar. Staan ah, ze er. ook nog met beide benen op de grond? Hoe geval zijn de sterren gebleven? Extra weekend legt het genadeloos bloot. Nou. Dit is de reality check van. De The Crazy, Crazy Piano. Typisch jaar 90, ja, ja, ja, ja. Zo ging dat toen. He. Ja, he. Uh, ja. Leg jij het eventjes uit, Gerard. Wat is de reality check precies hier, voor mensen die het inschakelen? Hier, hier, hier. hier. Jullie uh, oh a bilingual. Um, uh, you guys are fucking famous. Jullie uh, and, um, jongens zijn neuken beroemd. Ik sta oh, er al je weer gelijk oh, jij ja, ja. is goed. <laughs> you guys are fucking famous. Neukend beroemd. Uh, so um, we were wondering uh, if you do the groceries yourself or uh, do you have a butler to do your groceries instead? Dus wij vroegen ons af: doe jullie zelf de boodschap of heb je daar een schandknaaf voor? Precies. Uh, so uh, we, we checked some products from the supermarket. Okay, dus wij regular, hebben de supermarkt gecheckt? Regular shit, uh, de gewoneke poep. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kan iemand die vertaalafdeling even bellen? Ja, yeah. Kan <laughs> uh, iemand die? Uh, oh nee, dat was dat uh, was gewoon Sorry. That was that was that was so we have some products here. We hebben hier wat producten. Well, um, it's, it's now. Uh, dit gaat uh, the, niet... that, That's a very good product. Oké, okay. well, um, so, um, uh, uh, uh, it's, it's, the, it's the bedoeling that um, you going to write the price of the product um, as close as the official uh, price. Jesus. Roep wat dan kunnen we verder. Ja, Oké, okay. product number one. Ja, wat is dat dan? Het, ja. het eerste product is... Tandpasta. Toothpaste. Toothpaste. What's the price of one tube? 1,60. 1,60. 1,60. 90 cent. 90 cent. Gewoon, wie, wie, wie, wie, wie zei dat laatste? 90, 90 cent. Ik zeg... Uh, stick to the 90 cent. Oh. Zie je, de drummer heeft altijd gewoon gelijk. Ja. Dat, dat is uh, jullie, uh, gewoon... jullie finale ja. antwoord? Ja. 90 cent? Nee. Ja. ja. ja. Ja, ah, het is 89 cent. Hartstikke oh, okay. goed. Wow, één punt is binnen. Nou, dat is één punt. Het, okay. uh, het tweede product. Een kratje bier. En dan heb ik het over uh, 24 keer 0,3 liter. Dit merk. Ik hou hem even omhoog. Ja, heel goed. We zitten aan een goudgele drukker. Uh, Die holt uh, hem even op. Uh, een biertje. 8, 5, Nee, nee, 8, man. Euro. Wat, Wat voor bier heb je? Oostblok bier drink jij? Ja, zeg maar. Ik denk 16 euro... 81. Nee, nee veel meer dan 16. Dat, dat is twee keer rob, drie keer gerst, rechts, draaien, belgisch, <lacht> blokpje, of jij zit hier. Kom En dan krijg je dan nog een naakte vrouw bij die hem voor je openmaakt ook. Je. Ja. Ne 9, euro 9 euro. 9 euro. 9 euro? Nou. Uh, nou 10 procent. Uh, ja, ja, hoor. 8,9 euro is het. Hartstikke goed. Die drummen, Zo, hè. Ja, die die, die kan ook uh, elke dag boodschappen. Volgens mij doet Crazy ja, PM's die leveren elke dag een heen. boodschappenlijstje bij je in, hè? Inderdaad. Hé, hey, wil je me scoren even wat boodschappen? Ja. Uh, product nou. nummer drie, Gerard. Nou, dan gaan we dan weer product nummer drie. Het gaat hier om 0,8 kilogram, kortom zo'n kleine small box of wasmiddel. Is was duur. Wasmiddel is duur, hoor. Nou, het nee, hangt nee, erom. Nee, iets. Ja, ik omhoog, omhoog. Uh. Ik denk. Ik denk 5,45. Ik denk 4,50. 45? En wat denk je 45? Drum? Ik ben heel misschien aan de ja, drummen. Ja, ja, ja. Die kom door een verlossende uh, woord. Uh, uh, uh, uh, rond de vijf euro, gok ik. Ja. Nee, nee, nee. Twee nee, nee. is het. Ja, ik verbaas me er ook oh, over. Want de laatste keer dat ik het kocht, dacht ik echt... Uh, ja. Jezus, mina, wat dat ik... Ook, heb... Dat ik ook failliet was. Ik stond rood meteen ook. Was het in de bonus? Nee, dit is een bonus. <laughs> nee, de tweede, maar dan sta je inderdaad op, um, op één punt. Want jullie hadden net twee punten goed en dan gaat er nu weer één vanaf. dus is weer één. Oh, ja, oké. Okay. Dus uh, dat is okay. een okay. beetje direct. Het vierde product: um, een pot van 720 milliliter gebroken spersieboontjes. Ja. Broken spersie beans. Heel dat zijn ze duurder nou. trouwens. Ja, dit <laughs> zijn de leftovers. William, <laughs> ik, ik zeg niks meer. De drummen gaat nu vanaf niet nu worden. Ja, voeren. de drummen <laughs> weet wat het is. Ik uh, gok 1,49. Is dat de, de, de final? Mag, mag, mag, mag. Ik, ik, nou, ik ga toch even ingrijpen nu. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Joel. Ik denk namelijk uh, dat het uh, nog minder is. Ja, het kost mm. geen ruk, hè? Nee, het, ah, het, het is niks, hè? Is ik niks. denk dat het. Uh... 90 cent! <laughs> ja. ja, precies. Het geeft ook echt precies 10 want het is uh, 99 cent. Nou, oké. Okay. Ja, goed de bom. Heel goed. Gelukkig. Uh, het is weer twee punten. En uh, de leider in het klassement op dit moment is uh, de band die we vorige week hadden. Dat is Neilpin. Die staan op twee punten. Dus als je uh, deze goed hebt, dan uh, sta je bovenaan. Maar als je deze fout hebt, dan zak je weer gelijk naar plaats 2, gezamenlijk met Belladier en Boom Chicago. Dus er staat wat op het spel. Dat je het even weet. Alles hangt af van het laatste product. Gerard, maak ons gek. Het gaat hier... Om een 85 gram wegende chocoladereep... Chocolate bar. 7 cent. 70 cent, ja. Ja, weet je zeker? Uh, ne, nee. Ik denk 71 cent dan. 71 cent. Uh, uh, 75. <laughs> Oké, okay, nu zeg, nu zeg. 90 cent. <laughs> nee, 80, 80. 80 cent. 80 cent. 20 cent hebben er ervan neergelegd. Ja, Dat is vet hoor. En dan uh, sta je gewoon bovenaan in het klassement. Ja, ja. Potverdorie, drie punten. Uh, ja, de chocoladereep is goed. Uh, de tampesta, het kratje bier. Uh, wasmiddel was dan even wat minder. Ja. En de spersieboontjes was ook een, uh, een inkoppetje volgens mij. Ja. Dus uh, drie punten. Vet. Crazy Piano's, uh, ja, het, volgens mij is het echt het, het, het, grotendeels de verdienste van uh, drummer William. Die ja, uh, ja. doet echt duidelijk de meeste boodschappen. <laughs> en hij staat nu nog een beetje na te tellen. Of er vier punten zijn wordt er gevraagd. Ja. er zijn vijf producten, we hebben er één voor. Nee, fout. ja, maar dus, uh, voor een fout krijg je ook één minpunt. Dus dan zak je ook gelijk één punt. Dus ja, je stond uh, wil na twee goede, uh, uh, je We je zijn graag uit. van begrip bij, wil je. Hij doet wel de boodschappen, maar ja. hij, uh, <laughs> <laughs> het afrekenen <laughs> het bij het de, afrekenen afrekenen nee. de kassa, dat, uh, <laughs> daar heb je weer iets anders voor, begrijp ik. Maar goed gedaan hier, dit gaat nog lang met ons meedragen. Jullie staan gewoon echt bovenaan het klassement man. Doe je goed? Zijn dat zo uh, normaal hey. gebleven, die gasten. Och. Ja, blijven jullie ook nog even hangen dat we zo meteen nog een, een leuke piano-sessie uh, kunnen doen. Ja, ik vind het ja. leuk. Nou, dat lijkt ja, me goed idee. 3-3-3-3. Dat is SMS. Voor al jullie chansons uit de jaren 90 die de crazy piano's moeten gaan spelen. En ja, uh, zometeen ook nog trouwens Operation. DJ, DJ Sandstorm. Oeh, spannend. Maar eerst, wij houden onze bek. Precies. Want hier is die. Zo'n familie is in los. En als je daarmee neukt, dan. Uh, nou ja, zeg, krijg je seks los. Ja, ja. Mother-in-law ah. is nooit meer te helden. Nee, nee. mother you. in. Uh, so, nee. Um, wel Een grote bek, vind ik hoor. Be behoorlijk. He? Ja, nou, behoorlijk. best wel. Het is de Night Request Week op 3FM. En dat uh, is uh, nou ja, zojuist om 7 uur begonnen. En dat duurt nog een hele week. Oeh. En dan komt het ook al een. Um, een mes. Binnen of het ook s'nachts doorgaat. Ja, ja dag en dan zie hier de koffer van Gerard. Ik ga vannacht een keer, jongen. Ja, jij gaat even. zo tussen uh, 1 en... Uh, nee, 4 en uh, 7. <lacht> ga jij weer uh, los? <lacht> ja, maar dan gaan we weer los. Even, even kijken wat er in je koffer zit, hè? Michiel gaat nu een blik werpen in mijn cd-koffer... die ik vanmiddag heb ingepakt. Oh. Prachtig. Ja. Oh, ik denk, nu gaan we hoogtepunten krijgen. Ja, maar ga je dit nog draaien? Ja! Ja, dat is goed, dat, dat is goed, hè? He. Oh. Oh. Ja, ik heb alle. Ja. Turn of the Beast uh, CD's meegenomen. Echt wat? Ik had gisteravond alle Jabba Dabba Dance dingen hier. Die zijn dat en... is slecht! Ja, dat is echt heel erg. 1, twee Politie. 5, 4, Brigadeur. 5, facts. wat was het ook alweer? Eh. Poen seks een Ja, maar, wat, wat, Sieben, ja, ja, maar dat, dat mompelde ik altijd een beetje mee in, in de ja, discotheek... want nee, ik verstond ik nooit nee. wat hij zong. Nou, ik zong überhaupt niet mee met Duitse liedjes, want ik stond voor lul... en ik was al slecht in de versieren van vrouwen. Dat nee, ging er niet echt beter op met dat nummer. Dat pakte ik dan wel beter aan, want ik woonde natuurlijk in Twente... en op een gegeven moment was het heel hip om vanuit Twente... de grens over naar DAC. of Index te gaan. Dus een hele Duitse mega discotheek met... U hoorde de dames op de achtergrond. 3FM, <tie> <tie> Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Sandstorm. Het is over. Twee over negen. De mix van DJ Sandstorm volledig in 90's sferen met achtereenvolgens. <gasps> Christine W, feel What You Want. Wild Child Renegade Master. RTS Poing, Winks. Don't laugh. Everything but the girl missing. Donna Summer. I feel love. In the remix. Edwin Connors. A girl like you. Dominica. Gotta let you go. Oeh, 96. Loopy Bizarre. Porters head. Glory box. Strike you short. Eagle oh. weeklight cherry. Save tonight. And starters. Oh. Music sounds better with you. DJ Sandstorm in the mix. <laughs> Hold on. and Ik wil het echt niet meer. DJ Sandstorm jongens. In de ik ga het niet allemaal halen, het was zoveel. Dankjewel. Ik ben nog back off. Even. Maar je hebt er echt een doekje. Over. Ja, doe jij nog eventjes de opgave dan. Uh, ja, of de, de inhoudsopgave, dan ik ga zeg, ik even. Ik zeg net dat, uh, dat ik dat niet meer doe. Nou goed. Christine W, v, what you want? Wild when i get Master RTF met Poing Wings. Don't laugh. Everybody, think but a girl. But missing, uh, don't know somewhere I feel Love. In the remix at Winkle and a girl like you. Dominica, I gotta let you go. Is extra noise a club bizarre That Glory Box. Strike you sure do. Uh, Eagle Cherry safe tonight. And starters. Music sounds better with you. Zo. So. Goed hoor. Ik vind het heel knap dat jij dat gewoon nog weet uit te brengen... na dat die u... <lacht> harde meeloeien wat je net deed. Ja, waarvoor mijn je excuses? Nee, nee, ik vond het wel gezellig. Um... Ondertussen in de gang. <laughs> Ondertussen in de gang van 3FM. De crazy piano is nog steeds in de house. En uh, we krijgen een hele hoop sms'jes binnen via 4x3. Een 90s request die zij dan zouden kunnen spelen. op piano dan wel drum. Of wel een combinatie van voornoemde instrumenten. En ik ga eens even kijken wie we aan de oh, lijn Dat is ook hebben. leuk. We doen even een achtergrondmuziekje. Ja. Heel goed. Ja, nee, nee gewoon, Ga verder hey, Ga, ga, door, zacht... door, ga oh, door. verder, precies. Hey. Drieën, goeie avond. Hallo. Hallo. Ja, maar Eddie hier. Eddy! Oh, hey, oh, sorry, ik, was, ik had hem even niet. Uh... Was het echt Eddie? Ja, het was Eddie. Oh. Eddie! Hello. Jij uh, hebt ons een uh, prachtig chanson doorgehersmest uit de jaren negentig. Ja. Uh, die de Crazy Piano's overigens gaan spelen. Uh, welke uh, was het? Ja, het was eentje van Aerosmith, het maakt mij niet uit welke. Zal ik even vragen of ze, I don't, don't want to kiss my thing, ik bedoel, I, I don't want to <laughs> miss a thing kunnen spelen? Ja, die, die vind ik toch wel uh, het mooiste eigenlijk. Die is ja, mooi hè? Vraag ze even op de gang. Want, uh, uh, kun je zien Piano's? Ja. ja! Kunnen jullie Don't want to miss a thing van Aerosmith? weet ja, beetje wel. Een beetje. Maar, maar ik denk dat uh, jij hem wel zingen, ik hoor je wel. Oh, dat jullie spelen dat wij zingen? Ja, dat jullie een beetje meegaan. Hè? Echt waar? Meegang. Oh, ze ja. kunnen de tekst niet. Ja, maar dat, dat is oh. ook, het is interactief. Is et, mee het spijt me verschrikkelijk. Zij gaan de muziek spelen, gaan wij de, de tekst doen. Maar ah, dat is ook goed. Nou ja, dat, dat zeg je nu nog, dat is ook goed. Maar zo meteen, over een paar minuten, ben ik benieuwd naar je herziende mening. Ja. Oh ja, wacht dat. Nou, no. anders wij wel. Nou, starten we af, dan gaan we ja. dan. Hè? komt u maar hoor. Ja. Ja, jullie. I could stay away. <laughs> En hoe begint het? Do hear you, you breathe? <laughs> ja, zing dan. Ja, maar wat moeten we invallen? Nou, als jullie even een intro maken, vallen we ja. ermee. mij. Ja. Ja, hier komt-ie. I, I could stay, stay awake just to hear you breathing. Well. Well. Watch your smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. in Stop hier en gaan we door? Ja, Mooi man, Vond je hem goed? Oh, ja, we hebben echt de verkeerde plaat van de week, hoor. <zacht> ik vond Wa het wel gaaf, eigenlijk. ze hebben het tweede gedeelte? <laughs> oh. ja, nee, nee, nee. De Samen heeft de maximum lengte bereikt. Bericht verstuurd. Wacht, tot de volgende je lid heeft de langste <zacht> lengte bereikt. Nou, ik wist dat je het leuk <zacht> vond om dit te zingen, Geroen. Maar dat... Uh, <zacht> Dit wil een beetje We hadden ze juist nog een bellen voor de volgende plaat. Maar die is uh, ons helaas ontvallen. <lacht> dat had maximum leeg te ja, <lacht> En Nou, het op, en dan weet je hoe het gaat. Maar die wilde, uh, volgens mij, het is een nacht, hè, van Guus Meeuws. Ja, uh, ik hoop dat jullie die wel kunnen. Uh, het is een ja, uh, ja, ja, ja. Die, ja? Die, ja? die moeten we kunnen, toch? We Ho hoeven niet in te vallen dit keer. Nee, die ga ik gewoon even alleen als je het niet erg vindt. Nou, eet <lacht> hem mop of take het away. Uh, take it away. Oké. Okay. Ze vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is twee uur s'nachts. We liggen op bed in een hotel in de stad waar niemand ons hoort en niemand ons kent en niemand ons stoort op de vloer. Er ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. De schemering, de radio zacht. Want deze nacht is alles wat ik van een nacht wil. Maar een liep bij woorden en een film is en het is een zin gezet. Zin. maar deze nacht met jou! No. Het is leuk! En spelen jullie gewoon even lekker door? Want dan kunnen we even babbelen met de volgende bel. Dus uh, een achtergrondmuziekje ja, gaan. En dan gaan. Ja, gaan we weer. Rieven, een goedenavond. Goedenavond. Met wie? Met Jimmy uit Amsterdam. Jimmy! Hey, goedenavond. Hallo. Je hebt een ja. uh, fantastische chanson ook uh, uh, uit de 90s die de Crazy Piano's kunnen gaan spelen, tenminste, dat hopen we maar. Ja, dat welke, hoop ik ook. Welke? Ja, ik weet zeker dat we het kunnen, want ik ben een keertje daar geweest en dus zag ik Joel. Hele leuke jongen, hele gepassioneerde nacht mee gehad. En, hij en die heeft Gangsta's Paradise voor mij gespeeld. Gangsta's Paradise? Van Coolio, ja. maar inclusief rap ook? Inclusief rap en later in de, in de slaapkamer heeft de Joe nog een keer voor me gezongen. Ja, Dat was ja, echt, echt die goze jongen ongelooflijk. Heb je het met hem gedaan? Ik heb het net hem gedaan. As I walk in the shadows. Ah, ja, dat is wel een bedankt hoor. Joel wat te genieten hoor. Ik ben, ben, ben helemaal benieuwd hoe de Valley of The Shadow of Death bij jou tegenkomt. <laughs> ja, dat is een stukje humor op de radio Een stukje humor is <laughs> nooit weg, Jimmy. Nou, dat euh, het goed aan, Ja, is goed. Nou, Joël zakt uh, langzaam over zijn barcruc heen nu. Fijne <laughs> avond. Ik, sorry hoor, jongens, maar... Uh, zijn vriendin zit erbij, dat vind ik zo lullig. Ja. Nou, zal ik even vragen aan ze of ze het kunnen? Crazy pianos? Ja. Gaat het lukken? Coolio? Ja. Gangsters Paradise? Ja, dat gaat oh. lukken. Zit er in middenin? Walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left I've been laughing and laughing so long That even my mama thinks that like my mind is gone never crossed the man who didn't deserve it you be treated like, like a punk, you, you know, that's all so hurt of You better watch the how you're talking, talking and where you're Are You and your homies might be lying chalk talking. <laughs> I really hate the trip <laughs> but I gotta lope As yes, I cook, I see myself in the business be smoke, smoke. I kinda dig a little homies wanna be like my knees in the night, fell in the street at night. Been the most of our lives, here and in the gangsters' paradise. Been spared most of our lives, in the ik Het is een roeping die jullie gemist hebben, joh. Let's wrap it up, wat dat betreft. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. Thanks for being the guest in our show. Michiel, bedankt ze nu voor het aanwezig zijn. En Jullie ook bedankt, hè? Yes, and well, you did a great job. Dankjewel. je. wat gaan jullie ermee doen? Oh, je gaat niet meer vertalen? Oh, jullie hebben een geweldige baan gedaan. And what are you going to do now? Ja, ik... <laughs> Back to the club? Ja, yeah, back to the club, but it's work tonight. Oh, uh, hoe laat kunnen we je er zien? Ja, eh. Uh, e e hoe, ja. <laughs> hoe laat ging het u? zeg maar, hoe laat doe jij mij weinig uit? Tot, uh, tot vier uur. Tot vier uur. Klinkt ja. als een laatertje. Dat wordt leuk. <laughs> nou, uh, jongens, dank jullie wel. En anders gewoon zeven dagen in de week. Dus uh... ja. Ping, ping, ping. Jullie uh komen vast nog een keer hier, ik weet het zeker. Dank je. Voor het weten is het 50s Request en dan gaan we er. Extra weekend. V F Now why you wanna go and do that, love, huh? Uh, Now why you wanna go and do that and do that, huh? Uh, Now why you wanna go and do that, love, huh? Now, uh, why you wanna go and do that and do that? Yeah. What? Yeah. Yeah. Uh, uh. uh. uh, like yeah. No, no, go You got to it's gone. Don't it always uh, seem to go that you don't know what you've uh, got to it's gone? Don't it always uh, seem to go that uh, you, don't uh, uh, uh, uh, uh, you don't know what you've got to it's You don't know what you've got to it's I Have a feeling, now, uh, feeling uh, that you uh, are the one. Uh, uh, I was be here with or wow, I'm wishing me uh, and dreaming about you uh.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 Oh yeah. Yeah. Uh. Never realized, right, right. Uh. Ja, ja, bij dat die rappers daarmee wegkwamen in de jaren negentien. Ja, ja. Mooi, dan had je een hele goede bladeren. was gewoon, Ja, ja. Timbaland was er ook een hele goede. Die ging dikki-dikki. En dan was het een hit. Ja, dikki-dikki-dikki. Dikki-dikki-dikki. <laughs> dat is dat is was als ik dat thuis tegen mijn zoon zeg, dan, dan gebeurt er helemaal niks. Wat <laughs> wordt ook geen hit, hè, dan? Dat wordt ook helemaal geen hit. Nee, heel erg is dat. Scoor eigenlijk helemaal niks. Met, uh... maar heb je dit weer gezien? Ze is uh, iets van 80 kilo afgevallen weer, hè, Janet? Ja, net die is weer uh, terug Dat moet ik wel, want ze had een nieuwe CD-release. Uh, en de geruchten gaan dat ze bij een uh, groot evenement uh, aanstonds weer uh, op zal treden samen met Justin. Ja, die zijn weer herenigd, hè? Dus dan uh, kunnen we weer genieten. Ops, sorry. Weet je wat trouwens de, de echte reden was uh, dat die twee elkaar niet meer gesproken hebben? Nou. Justin was fucking bang geworden voor haar tepels. <lacht> Heb je, dat, je hebt toch wel die tepel van Janet Jackson gezien, dat nipple gate? Ja, met, met die, met die uh, ijzeren zonder om. Het heen. was niet die, die, die ninja werpster Ja, het was, niet zo, het was niet een tepel. Het was gewoon, het was, ik weet niet wat het, het, was, het, <laughs> het was, het was een koeienneus. Dat wat er omheen zat, was echt heel erg ernstig. Ja, dat, dat, was je echt bang voor, joh? Justin, uh, die, die, die, die, die wilde er nooit meer wat mee te maken hebben. Wat is toch ook een broekenjager? Hij heen? heeft s'nachts gedroomd van visioenen dat hij bekogeld werd met duizenden van die tepels. <laughs> met zo'n werpster eromheen. Zo en Emma Beuken, Emma, nou, ja, nou ja, dat uh, je zou wel een drama. Bedoel. Maar ze is weer helemaal back on the buck. Ja, uh, Gelukkig maar. En dit was Got Till It's Gone. Dat uh, zeg je heel mooi. Uh, ondertussen is het ook uh, alweer kwart voor tien, dus... Ik zal kijken wat te... ik voor je ja, kan doen. Sorry, ik ging was door je heen. Ja. Uh, maar ik wilde dus zeggen, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. De request zometeen. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. 90's request. Nou, Ik schrok eigenlijk van het feit dat het al kwart voor tien is. Ja, kijk maar. Zie je? <laughs> gaat snel, hè? God. Ja, dit, is, dit gaat snel. Ik had gedacht, dat betekent vast dat, heel, uh, dat we het naar nou ons zien hebben. Ik denk het wel. Ja. Uh, maar als je dus een plaat wil horen... Uh, uit de jaren negentig, dan sms je die eventjes naar 3333. En dan komt die hier in een grote sms-box. Dan gaan wij er naar kijken. En dan zeggen we tegen jou: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. En als we dan je plaat draaien, krijg je ook het: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, t-shirt. Ja, want we schrijven namelijk al die requests op. En dan ga ik met mijn vinger oh, ja. langs die request. Dan zeg jij: Stop. En waar ah. mijn vinger dan stopt, die gaan we dan draaien. En dan bellen we weer terug. En dan krijg je een t-shirt met mouwen dit keer. Want de mouwen zijn binnengekomen. Ja, ze zijn binnengekomen. Oh, dat is goed nieuws. Nou, aparte doos. Wie is er daar wordt nog aan gewerkt. Daar wordt aan gewerkt. Ja. Okay. Uh, voordat we daar aan toe komen, is het ook tijd om een spelletje te spelen. Ja! Ja! Wat geven we weg? Wat geven we weg? We, geven we, weg? we hebben een hele leuke CD. Alweer? Is het diezelfde oh. die we net hebben weggegeven? Nee, die kun je niet twee keer weggeven. Oh, wacht, afdeling productie. Oh, oh, het is ja. een dubbel CD. En we geven een heel cool John Lennon boek weg. Een John Lennon in de week ja, van de jaren negentig. Heel ja, negentig. He? Ja. Ik heb het niet bedacht. Tss, jongen, jongen, jongen. Is het uh, stiekem 90 heel, pagina's dan, dik? We, ja, dat, dat ah, is het kijk, inderdaad. De week van de jaren negentig pagina's dikke boeken? <lacht> Opgelost. Zitten er zitten meer dan 90 pagina's in. <lacht> ja. En uh, we geven ook een, een boek over Bill Haley en The Comets weg. <lacht> <lacht> en Buddy Holly doen we er ook meteen mee. En er zitten er ook twee singeltjes bij, want als je die bij elkaar optelt heb je twee keer 45 toeren is. 90? Ja, toeren. Wow. Um, de ringtones. Nou, oh ja, natuurlijk hebben we 90's ringtones dwars door elkaar. Het zijn echte ringtones die je kunt downloaden voor op je mobiele telefoon. Uh, ik kom er uh, wederom niet uit. Uh, ik heb hem net even voorbeluisterd en kan je melden... ik keek als een aangespoelde walvis die net een sigaret had opgerookt. En de titel uh, de titen van Janet Jackson had gezien. Ja, precies. Zo. Dus uh, ik hoop dat jullie uh, dit uh, wel weten te ontcijferen. Uh. Hier zijn ze dan. Ah. Ik er één heel duidelijk. Maar hoe zit met die tweede? Met die tweede, hè? Proef! Nou! <laughs> het uh, valt ook gelijk helemaal stil. Um, no, laat no, even... Hallo? Dat was niet het goede antwoord. Nee, dat was fout. Ondertussen gaan de Chris Pianos weg, weg. Dag! Doei, doei. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Stikkers bij de uitgang. Stickers bij de uitgang, ja. Dat zeg ik altijd als iemand weggaat. Oh. Uh, 0909, 1336 later, de opgave nog één keer Ja, in rollen. godsnaam. Ik, ik, die uh... één was best makkelijk eigenlijk. Eén was heel makkelijk. Hallo? Hallo, bier? Wie? Bier? Pierre? Wie? Pierre! Ja, ik betaal hier kloot van, mijn ik ook klaar kan vragen. Ja, we zitten midden in een... In we een zitten een Pierre. Ja, sorry, ik sta er niet. Beetje jammer weer. Nou, Kijk, um, Ja, we zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Zo is het. 3 5 hem, goedenavond. Hé, hey, met Martijn. Hey Martijn! Martijn! Martijn. Hey. Hé, hey. hoor. Hey. Hey. Nou, zeg het maar. Ik dacht eentje van... eh. Uh, yeah. Ja. Ik weet niet hoe ze heet Ah, dat maakt niet uit. De, dit rekenen op zich al wel goed. Weet je ook de tweede nog te ontcijferen? Um, nee, heel Nou ja, dit is inderdaad de eerste. Die, die, die, die, die. Dus uh, je hebt uh, bij deze gewonnen een shirt zonder mouwen. Kijk. En het, uh, de helft van het boek. <laughs> We scheuren het boek door. Ja. Dit wordt weer een administratie. Ja. <laughs> wil je de kaft of wil je de pagina's, uh, heb je, ja, ja dat zou ik ook gaan voor hebben laten we kijken of iemand die tweede ook weet te ontcijferen. hallo met de radio <tot> nou is iemand die uh, geen puff meer heeft nee ik uh, denk uh, misschien hier dan hallo met de radio hallo Fuck it, zien mijn puta hallo <gulbeelde> het gaat echt weer nergens hallo hallo ja hey, wie, wie ben, we ben no jij weer nog een keer spelen. wie Chris Kiss! Ja, Goeienavond. Ik dacht de Lambada. kamer. Nee, dat is hartstikke fout. Kun je, niet, kun je dat, niet dat fragment dan loslaten horen? He? Het, het losse fragment? Ja. Wordt ik wel heel makkelijk van. Ja, he? is dat zo? Zullen we gewoon doen? Ja, hij is zo moeilijk. Ik ah, ah! I just want you back! Hi, buddy. Echt niet? Nee. Right. <laughs> Ja, ik ken hem wel, maar ik kan zo niet... Ja, kijken, hoor. Hier dan, hallo met Radio. Hallo, met Gerard. Gerard! Hey, zeg hey, het hi. eens. Alles goed? Ja. Oh, ja, we mogen niet mopperen. Goed zo, dat hoor ik graag, ja. ja. Heb ja. jij enig idee welke ringtone die tweede is? Zeker weten, dat is Take That met uh, Back for Good. Ja! <lacht> dat is goed. Dan uh, krijg jij uh, de kaft van het boek... <laughs> en uh, de mouwen van een shirt. Ik hoop dat je de kaf van het koor kunt rijden. Maar, ja. maar, mag ik ja, even... Kan ik hem niet inruilen voor een bad eend? Een bad? Nee. Die zijn helaas uh, op. Oh, heel even, ja, als afdeling productie. Ja. Um, dat t-shirt. Is het niet ja. voor de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, Request? Ja, maar we hebben nu een ander shirt. Doe oh, een We, een shirt. En we vinden in ieder geval wel ergens een shirt. Dat komt allemaal goed. Ik noteer het even. komt allemaal oh, okay, goed. goed. Uh, maar dat nu je er toch bij bent, afdeling productie. Ja. Het uh, is dus, uh, 9 voor 10. Wat ja. gaan we doen? We, we moeten nog een plaat draaien. Gaan we naar die uh, Ik zal kijken wat voor je uh, doe nou, doen doe Request is? Nou, doe nog maar één plaat. Dan zo meteen de beste van de Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Oh ja, doen. dat ja, dan, uh, dan kan ik me daar een beetje voorbereiden. En niet uh, onbelangrijk ook op gaan kleden. Ja, dat is heel belangrijk. Bij deze? Ja. J jij gaat hem nog een keer draaien tijdens het nieuws deze week? Ik ga hem deze week tijdens het 10 uur journaal draaien. Dat is heel erg sympathiek. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Precies. Het is namelijk uh, tijd voor de ik zal kijken wat ik voor je kan doen request. We hadden daar een, een bijzonder sympathiek uh, sms'je voor binnengekregen. Zal ik even um, met mijn vinger langs de lijst gaan? De oh ja, ja dat moet eventjes faken dat we dat nog niet hadden gedaan. Ja. Dat is heel goed. Ja. Zeg jij stop? Ja hoor. Oké. Okay. Stop. Oké. Okay. Ah. Ja, maar ik kreeg net al door van de administratie, want we hadden... Zullen we gewoon, Zullen we gewoon eerlijk uh, uh, nee. zeggen dat we dit al hadden uitgezocht? Oké, okay, de Patchy Boys ja, met dit, Can Forgive... Ja, dit, dit aanvragen en het dan niet gedraaid krijgen ja, bij Gerard dat en Michiel. Dus uh, als ze niet mogen... Maar ja, Mark neemt het niet meer op en die had hem aangevraagd. Ja, jammer Mark, maar toch, waar je ook bent, waar je ook gaat, waar je ook staat... weet dat wij de Patchy Boys voor je gedraaid hebben met Can of Kun je ons vergeven dat je er niet bij was? Mooi, mooi. Ja, mooi. Ja, ik, ik, mooi. Ik, ik, je raakt me ook een beetje nu hoor. Och man, en tot zover deze extra weekend. Volgende week met Eddie Zoe. Ja, je hebt op vakantie hè? Ja, ik ga er eventjes tussenuit. Wil je dat nooit meer doen? Dat kan ik niet beloven. Oké, okay. ik zal kijken wat ik voor je kan doen, zeg je, dan hè. Can you forgive me? Ja, hoor je wel. Super Nou, fijn, fijn weekend hè? Jij ook. En een fijne jaren 90 week. you Je er voor de kick. En soms werk je er omdat de luchtmacht je opleiding betaalt. Welkom op de lijndienst naar New York. We vliegen hier. Uh... Maar je werkt er altijd voor vrede en veiligheid. Als je vlieger wilt worden, kom je in oktober naar de Vlieger Infodagen op Vliegbasis Soesterberg. Meld je nu aan op werken bij de luchtmacht.nl of bel 0800 0016. De luchtmacht. Eén team, één taak. Mijn reputatie.